4 uur. Jobboot met het NOS-Urradin over het internationale onderzoek naar de oorzaak van de ramp met de MH17 moet stoppen. Maandag moet de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje komen. Volgens Rutte is de boodschap van de Nederlandse regering helder. Het in discrediet brengen van de onderzoekers kan niet. We accepteren niet dat de Russen de onafhankelijkheid van het onderzoek betwijfelen, zei Rutte. Rusland is het oneens met de conclusies van de onderzoekscommissie... die de oorzaak van het neerhalen van de MH17 onderzocht. Die wijzen in de richting van betrokkenheid van Rusland. Moskou bestrijdt dat en zegt dat het zelf veel informatie aan de commissie heeft gegeven... die helemaal niet is gebruikt. In de Somalische hoofdstad Mogadishu is een auto vol explosieven ingereden op een restaurant. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, zeker zeven mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door de islamitische extremistische beweging Al-Shabaab, die eerder aanslagen pleegde in Mogadishu. Volgens de terreurorganisatie was de aanslag gericht op personeel van een gevangenis, waar rebellen in ondergrondse cellen worden vastgehouden. Leden van de veiligheidsdiensten zouden het restaurant, dat doelwit van de aanslag was, vaak bezoeken. De Britse politicus Nigel Farage gaat Donald Trump coachen. Dat meldde Britse media. Het eerste debat tussen Trump en Clinton afgelopen maandag verliep niet geweldig voor Trump. Daarom zou Farage de Republikein gaan adviseren voor het tweede debat op 19 oktober. Farage scholt als boegbeeld van de Brexit-campagne. Na het referendum nam hij afscheid als leider van de UK-partij. Een Kamermeerderheid voelt weinig voor een wet die onbekwame ouders verbiedt om kinderen te krijgen. De fracties reageren op een plan van de Rotterdamse CDA-wethouder De Jonge. Van de grote fracties zegt alleen de PvdA dat verplichte anticonceptie en uitzonderlijke gevallen een oplossing kan zijn. Het CDA voelt er niets voor en VVD en D66 zien er ook niks in. Ook SP, ChristenUnie en GroenLinks vinden een verplichting te ver gaan. Het weer verspreidt in het land, vallen buien, soms met hagel of onweer. Het is een graad of 18. Ook mooie buien, vooral in het westen, mogelijk met onweer. Het wordt dan met 16 graden wel wat frisser. Maandag meer zon en ook wat hogere temperaturen. Dit was het n ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Van Shepard en Geronimo. Het is zes over vier. Welkom terug bij Zalvoort op zaterdag. Uur drie alweer van dit programma. Met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl de Factory of Voices uit Heemstede momenteel achter de présence geven tijdens de Korendag, uh, gaan wij het derde uur doen. Uh, er wordt gereced nog op het circuitpark Zandvoort. Vandaag en morgen, British Races Festival. De dag vanavond nog tot, uh, tot, een, tot een uur of tien met natuurlijk om half tien de grande finale, om het zo maar eens te zeggen, met een kwart voor negen. Uh, als laatste, last but not least, moet ik zeggen, de pop al vanuit Zandvoort. Uh, vanavond natuurlijk ook een groot feest met het casino uh, met Gerard Joling live op het uh, Raadhuisplein, of Badhuisplein, Badhuisplein, Badhuisplein, Badhuisplein ja. was het. Gaan wij het derde uur in van Zandvoort op zaterdag. Heel mooi. Met daarin rond de klok van kwart over vier Pit Report. En natuurlijk kijken we even terug naar de kwalificatie... die vanmorgen verreden is op het circuit van Maleisië. En wellicht nog wat ander Pit Report uit de Pitstraat. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Hannes. Morgen niet vergeten, open dag van elf tot vier uur... in het dierenthuis Kennemaland. En uh, het gedicht van de dag, het, hoe kan het anders zijn... We brengen wederom een ode aan de oldtimer. En dan niet alleen de oldtimer qua muziek... maar ook de oldtimers op het Park Zandvoort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Oké, dankjewel Albert Jan. En in het derde uur uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze uit 83. Hier is Ten C en Feel the Love. the ground Is hier hoor je met Feel the Love Nou vanmorgen vroeg vond de kwalificatie uh, Plaats van uh, de Grand Prix Formule 1 van Maleisië. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe Max het heeft gedaan Horror zo dadelijk Dime si es verdad Me dijeron que te esta casando Tu no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue duro en dan je hem voor de En als is de van Nicky Jam en Erik Iglesias. Je de El Perdon. 16 minuten over 4 uur. Nou, de vaste luisteraars van dit programma weten dat het dan tijd is voor het Formule 1 nieuws. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en dat komt mooi uit, want vanmorgen vond er een kwalificatie plaats. Om 11 uur Nederlandse tijd, hedenmorgen, werd hij verreden de kwalificatie voor de race vanmorgen in Maleisië. En Lewis Hamilton begint morgen vanaf pole position aan de Grand Prix van Maleisië. Op de Brit stond vandaag op het Sepang International Circuit geen maat. Hij troefde iedereen met ruim verschil af. Max Verstappen leek lange tijd op weg naar een plek bij de eerste, op de eerste startrij... maar in de slootfase dook Nico Rosberg onder de tijd van de Nederlander. Het werd dus P3 voor Verstappen voor teamgenoot Daniel Ricciardo. Hopen dat hij morgen wel een betere start heeft als vorige keer. Met zijn derde plek kan Verstappen tevreden zijn. Zo vaak behaalde hij immers een dergelijke klassering... in de kwalificatie nog niet. Maar toch zal de Limburger ergens ook een beetje van balen. In de laatste run van Q3... verliep de laatste sector voor de Nederlander namelijk niet goed. Die van Rosberg was ook niet vlekkeloos. Maar voor de Duitsers was het genoeg om anderhalf tiende... onder de tijd van de neergezette tijd van Verstappen te duiken. De Red Bull-coureur wist zijn persoonlijke tijd... in zijn laatste rondje niet meer aan te scherpen... en leek nog even te moeten vrezen voor Ricciardo hem naar P4 zou duwen, maar de Australier redde het niet. Hij kwam 0.047, ja ja, u hoort het goed. Zoveel seconden tekort ten opzichte van zijn jonge teamgenoot... en start morgen dus vanaf de vierde stek. Pole position in zijn pang was voor Hamilton en de wereldkampioen... Eh, en de wereldkampioen veroverde deze positie op imponerende wijze. Hij knalde naar 1.32.8 en was daarmee een maakje te groot voor de rest van het veld. Hij zette teamgenoot Rosberg op vier tienden... nadat hij in Q2 al 6 tienden sneller dan de WK-leider was geweest. Achter de Mercedes en Red Bull reden Sebastian Vettel en Kimmy Räikkönen... in de Ferraris naar de vijfde en zesde stek. Voor Force India's van Sergio Perez en Nico Hunkerberg. De top 10 werd gecompleteerd door Jensen Button en Felipe Massa. Twee mannen die in 2017 niet meer op de grid te vinden zullen zijn. Goed, nog even de stand. De Nico Rosberg leidt momenteel in de stand op het wereldkampioenschap... met 273 punten, gevolgd door Lewis Hamilton op 265 punten. En op zesde plek vinden we Max Verstappen terug met 129 punten. En voor Max Verstappen is het weekend in Maleisië toch apart begonnen... en wel met een taart, want de Nederlander was vrijdag 19 jaar geworden... en werd voorafgaand aan de eerste training door zijn team in het zonnetje gezet... Om kwart voor negen lokale tijd, ruim een uur voor dat licht op groen sprongen... voor de eerste vrije training op Sepang International Circuit... nam Verstappen in de garage van zijn team een taart in ontvangst. Voor de gelegenheid had de Red Bull Racing wat fraaie dames en versieringen... uit de hoge hoed getoverd. Verstappen liet afgelopen donderdag al weten dat er, afgezien van het moment... voor de eerste training, weinig gepland stond voor zijn verjaardag. Daar is hier, ook na de trainingen, een beetje weinig tijd voor. Misschien organiseren we volgende week, als ik in Tokio ben... in de aanloop naar de Grand Prix van Japan, nog wat. En tot slot Ricciardo, Verstappen maakt mij nog beter. Daniel Ricciardo stelde dat hij veel beter is geworden... door de druk van Max Verstappen als teamgenoot. Ik dacht dat ik al aan mijn limiet zat... en toen kwam Max Verstappen in mijn team... zegt de Australische coureur van Red Bull Racing. Ik deed het al goed vergeleken met Daniel Fiat daarvoor. Maar Max heeft me nog beter gemaakt. Ik denk eigenlijk dat we allebei, zonder het te weten... nog wel beter presteren door elkaar. Ricciardo gaf eerder in het seizoen al te kennen dat de sensationele eerste zegen van de Nederlander tijdens zijn eerste race voor het team in Spanje hard aankwam. Als, als hij mij tien races op rij had verslagen, was mijn carrière zeker snel voorbij geweest. Verder letten we altijd op elkaar. Ik word er niet zenuwachtig van, maar het geeft wel druk. Dat maakt voor mij alleen nog maar spannender. Zeker morgen als we toch uh, he, naast elkaar staan uh, op de tweede startrij. De 27-jarige coureur Perth was eerder ook teamgenoot van Sebastian Vettel... die toen al regerend kampioen regelmatig verslagen werd door Ricciardo. Daarover zegt de Australische rijder... Ik wist dat ik als ik een viervoudig kampioen kon verslaan... dat heel goed voor mijn loopbaan zou zijn. Dat geldt er ook voor mijn strijd met Max. De nieuwe kit on the block. Ik ben niet bang, ik vind het juist gaaf. Nou, morgen kan hij dat bewijzen. De race begint morgenochtend om 9 uur op de diverse sportkanalen. En de voorbeschouwing is morgenochtend al om 8 uur. En de beide Red Bulls voorin. Zo zien wij dat graag natuurlijk. Morgenochtend live op tv vanaf 9 uur. Voor mensen die zich al hebben, kanaal 14. Dan kan je de race volgen op je eigen televisie. Hier is hij nog een keer, omi, met die single chili daar vision my one solution is my queen but she stays strong yeah yeah she is my So bad at all You live it up the wall like Of komt van een van zijn beste albums of the wall, wordt het nummer. Dat was uiteraard Michael Jackson. Jawel, de grote clubactie. Hij gaat er weer aankomen. In Zandvoort doen dit jaar tennisclub Zandvoort, turnvereniging OSS en de Zandvoortse hockeyclub mee aan de jaarlijkse actie. Jeugdleden van deze sportclubs komen in de maanden oktober en november langs de deuren om loten van de grote clubactie te verkopen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. Clubs hebben dit geld hard nodig om rond te komen. Uit onderzoek van het Mulier-instituut blijkt dat clubs hun inkomsten gemiddeld voor 55% uit contributie halen. Naast sponsoring, reclameborden, entreegelden, subsidies en kantineopbrengst eh, inkomsten wordt 8% gerealiseerd door financiële acties zoals sponsorlopen en lotenverkoop. Dit jaar is het alweer de 44ste editie van de grote clubactie. Van elk verkocht lot van 3 euro gaat het maar liefst 2,40 euro direct naar de vereniging. Inwoners van Zandvoort kunnen ook dit jaar de clubs uit hun naaste omgeving weer steunen. Naast de hoofdprijs van 100.000 euro zijn in, de zijn in de loterij van de grote clubactie vele mooie prijzen te winnen. Dus als ze langskomen, schroom niet en koop in ieder geval één lot A3 euro. Waarvan 2,40 euro direct naar de diverse sportclubs gaat. Een hele goede actie, de grote clubactie. Hij gaat er weer aankomen. Ja, wat er ook weer aan gaat komen is het dier van de dag. En we hebben weer een verse, we hebben weer een nieuwe. Dus gewoon lekker blijven luisteren. En morgen de open dag hè, van het uh, Kennen met Dieren Thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Dat begint om 11 uur. Ja, daar was hij weer, hè? De single inderdaad van Aha, je De Tachi bij Zandvoort op zaterdag. Twee overal vijf, het dier van de week gaat eraan komen. En dan hebben we het over Hannes. Hannes is een grote stoere kater van bijna 14 jaar alweer. Hij is afgestaan omdat zijn baasje naar het verzorgingstehuis ging... en Hannes kon helaas niet mee. Het is een kater die graag buiten is en, daar, uh, is, en is daar ook altijd de baas buiten. Iets wat ze op de afdeling hebben, goed hebben kunnen merken. Een huis zonder katten is dus wat hij graag heeft. Omdat hij last heeft gehad van blaasgruis... krijgt hij speciaal voer. Zijn gebit is onlangs op nog helemaal gereinigd... en dus is Hannes nu helemaal klaar om naar een nieuw huis te gaan. Bent u op zoek naar een stoere grote kater van bijna 14 jaar... Na na die luistert naar de naam Hannes? Bezoek hem dan even, want hij blijft momenteel... in het dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummertje 5. Dagelijks geopend van, uh, uh, van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierentehuiskennemeland.nl. Want ook Hannes verdient een thuis. Ja, meestal ben je juist uh, niet op zoek naar een kater, hè? Nee, je bent helemaal niet zo prettig. Goed, Hannes, het dier van de week. Wij kennen met dieren thuis, aan de Keeselstraat nummer 5. Kan je morgen mooi vanaf 11 uur kennis met hem maken. Want het is morgen open dag. Oh. Ik dacht ik van deze is ook wel weer eens leuk om te draaien. 90 gaw op de zaterdagmiddag bij Sifm. Jorde, de Missionets en de Hardek Evenu. En hier is Elvis Craspo. Despansito, Mami, je zeker te vaag star. Despansito, Mami, je zeker te bij een kantaar, maar daar. met uh, deze van uh, Elvis Crespo. Je hoorde bijlaar. Ja, het is uh, 8 over al 5. zo dadelijk om uh, kwart voor 5. Dan komt hij eraan, he, het gedicht van de dag. Speciaal uh, over de oldtimer. Een ode aan de oldtimer. Een ode aan de oldtimer. Maar eerst hebben we nog een uh, ander berichtje voor je. Ja, want uh, wat, voor, uh, wat voor de voetballiefhebbers natuurlijk het WK voetbal is... is voor de, de golfers onder u uh, en de liefhebbers van het golfspel... Uh, de Ryder Cup uh, op dit moment aan het wordt verspeeld... Wat is de Ryder Cup? De Ryder Cup is een, is een teamwedstrijd tussen Europa en Amerika. Die eens in de twee jaar wordt verspeeld. En dit jaar zijn de Amerikanen de gastheer. Dus er wordt in Amerika gespeeld. Dus de tijden zijn allemaal wat anders. Uh, zonder al, al te veel tekst en uitleg te geven. Want het zijn diverse spelvormen. Waar ze bijvoorbeeld als team. Als met twee golvers per land. Of per Europa van Amerika. Tegen elkaar gaan spelen. Hebben ze verschillende wedstrijdvormen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Four Balls. Dat betekent dat ze alle vier de bal afslaan en eigen bal spelen... en de beste score telt voor die wedstrijd. En je hebt de foursums, dat betekent dat één iemand slaat af... en dan slaat de ander, tien maatjes slaat de tweede bal. Morgen vanaf half drie gaan, komen alle spelers weer in, uh, weer in actie... tijdens de derde en beslissende dag... en dan worden de singles verspeeld. Maar uh, gisteren, uh, dan begon uh, het, de Ryder Cup in Amerika... En de Europese golfers hadden een dramatische start in het toernooi om de Ryder Cup. Na de eerste vier foursomes op de Hazeltine National Golf Club van Chaka... Staat Europa, stond Europa al met 4-0 achter. De Amerikanen wonnen voor het eerst sinds 1975 alle partijen in de eerste sessie. Jordan Spieth en Patrick Reed bezorgden de gastheer het eerste punt... door de Engelsman Justin Rose en Hendrik Stenson uit Zweden te verslaan... drie, eh, drie gewonnen hals en nog twee te gaan. Phil Mickelson en Ricky Fowler waren vervolgens net te sterk voor de Noord-ier... Uh, Rory McIlroy en die Engelse compaan Andy Sullivan. Jimmy Walker en Zach Johnson overklasten Sergio Garcia uit Spanje... en de Duitse Martin Keimer. Vier holes gewonnen met nog twee te gaan. En hetzelfde deden Dustin Johnson en Matt Kutcher... tegen de Brit Lee Westwood en Thomas Peters uit België. Al na veertien holes was het punt voor de Amerikanen naar binnen. Vijf holes gewonnen met nog vier te gaan. De gastheren hebben bij elkaar veertien en punt nodig... om de Ryder Cup te veroveren. Voor Europa volstaat 14 punten voor de titelprologatie. Dus dat waren de forsums. En toen moesten ze gistermiddag, uh, uh, na die dramatische start, zijn ze er toch in geslaagd om de Amerikanen de achterstand te verkleinen in het toernooi om de Ryder Cup. De eindstand na de eerste dag in de strijd op de prestigieuze beker is 5 voor Amerika en 3 voor Europa. Na de eerste vier forsums, zoals gezegd, op de Heseltine National Golf Club van Chaka stond Europa al met 4-0 achter. De sterke start van de Amerikanen werd in de tweede sessie... echter verkleind door een sterk Europees optreden in de four balls. Dus, om, uh, dus allebei de beste bal spelen... en dan uh, uitholen en de beste score telt. De Brit Justin Rose en Henrik Stenson uit Zweden... namen revanche voor hun nederlaag in de ochtend... en versloegen hun Amerikaanse opponenten... Op Jordan Spieth en Patrick Reed. En als we nu virtueel even gaan kijken... Ja? er zijn dus nu de, de zaterdagmorgen... dus uh, de foursomes zijn nu aan de gang... Waarin Ricky Fowler en Mickelson het opnemen tegen McElroy en Peters en nog drie andere paren. Dus virtueel is de tussenstand nu 7,5 voor Amerika en 4,5 voor de Europeanen. Maar vanmiddag staan er wederom vier wedstrijden op het programma en wel de four balls. Dus de golfliefhebbers zullen vandaag niet veel, of dit weekend niet vaak buiten komen. Nee, want ze zitten het alle... allemaal aan de buis gekluisterd. Een spannende wedstrijd dus uh, dit weekend. Ja, zo dadelijk het gedicht van de dag. De ode aan de oldtimer. Hij gaat eraan komen bij CFM. Dus lekker blijven luisteren naar je enige echte eigen lokale radio CFM. Sister Sledge zo voor het gedicht van de dag met We Are Family. En dat was uh, Sister Slits en we are family. Het is uh, kwart voor vijf. We gaan doen het gedicht van de dag. De Ode aan de Oldtimer. Was het jouw bevallige snoetje of dat leuke kontje dat me in vervoering bracht? En destijds deed Vallen voor je mooie pracht. Daar ben ik tot op heden nog niet uitgekomen. Nu sta je daar, nog steeds actief. Al een half mensenleven trouwe dienst. Aan het zitvlak en schouders gescheurd van de sleet. Erko, daarvan had men toen nog geen weet. De lichtjes in je ogen, nog steeds niet uitgedoofd. Nog steeds niet uitgesloofd. Maar de sfeer en die typische geur, het hard ronkende motortje, die doet nog steeds mijn hart wel lustig bonzen. Als ik terugdenk aan al die mooie herinneringen. Achter het stuur als een stoere heer. Door Drentse velden en heuvels op en neer. Langs Noord-Hollandse kusten. Mooie rondingen, je prachtige vormen. Als ik je zie, kun je mij bekoren. Kom ik je halen, want ik kan je in de verte wellicht allang horen. Jouw uiterlijk doet je leeftijd niet vermoeden. Je kunt nog makkelijk met die jonkies mee. Sommigen hebben geen idee. Maar deze MG is toch een prachtige slee. Het was weer een mooi gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. En een mooie auto. En morgen mag hij aan de bak. Ja. Ja. Ja. Hij mag echt aan de bak op het circuitpark Zandvoort. Morgenmiddag zo rond uh, half één. Dan toet uh, hij lekker rond over het uh, circuit hier in Zandvoort. Dat allemaal tijdens het uh, Britisch weekend. Het hele weekend op het circuitpark Zandvoort. Snel zou het niet gaan, maar wel heel mooi.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 and the house will ever fly away We're gonna make a decision It's a matter of we'll time this way is to Is Dat even een brug te ver, over uh, Jan, of ja, dit? Nou, die duurde even voor de Ja, door, nee, dan. ik had hem door, <laughs> ja. Nee, klopt. <laughs> Joh de, de fast car van uh, Janis Blue. Uiteraard uit het origineel van uh, Tracy Chapman. Ja, hij is uh, gearriveerd uh, in de studio, dus zo dadelijk uh, na vijf uur... kun je lekker luisteren naar Entertainment for You. We hebben het over. Jawel, red. hij is er weer Fred Heij. And the way the sunlight plays upon her head.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 Je beatsboy, ja, Net zoals op een C en de CT-Rijk. Anders ook. Jodre de Good Vibration. Alweer bijna de laatste platen wat betreft dit programma. Zotvoort op zaterdag. Je kan gewoon lekker blijven luisteren naar C.V. wel zodra dan krijgen we een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Jawel, hij is er weer, Fred. Goedemiddag. Schuif je eens even aan bij de microfoon. Zo horen we er helemaal niks van. Nee. Nee. Ik zou zeggen, uh, een goede middag. Ja, dat is even voor Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> goedemiddag, wat gaan we zo dadelijk doen na vijf uur? Uh, ja, vandaag hebben we alleen maar twee artiesten telefonisch. Uh, Gijs de Bruin over zijn uh, nieuwste hit. Uh, eigenlijk uh, de, de, de laatste single, moet ik zeggen. Uh, Want die is al een tijdje uit. Uh, het winnende lot. En even kijken, dan hebben we ook nog... Uh, het ja, winnende lot, heb jij die? Uh, nou, was maar waar. <laughs> ja, in de uitzending. 10.000 10 <laughs> euro <laughs> elke maand. Ja, maar nee, dat is ja, lekker Lekker hoor. Eh? Ja. Nee, ja, nee, eigenlijk hadden we Jame ombeens vandaag in de studio. Maar ja, die is helaas verhinderd. Dus ja, dat wordt volgende week pas. Nou... Voor zo over zeven dagen. Al. Nou ja, oké. Okay. Okay, okay. <laughs> maar ja, bedoel, hand, het werken gaat voor het meisje. Ja, he? ja zo is het. Dus uh, hij moest er wel optreden ergens. Hij he? moest uh, inderdaad optreden om zes oh. uur. Dus ja. Ja, dat, uh, dat ging hij niet halen. Oké, okay. nou, dat is veel, veel eigen keuze van de uh, nou, dus Dus uh, ja. lekkere, lekkere muziek gaan we draaien. Helemaal goed. Nou, ik ben heel benieuwd. We ja, gaan even. lekker luisteren. Doen we. Dankjewel, Fred. En veel plezier, zometeen. Dat was uh, collega Fred Heijzer, dadelijk te horen met Entertainment for You. Voor ons zit het er alweer op, meneer ja, maar, Vos. Maar niet voor de dag. Nog tot vanavond uh, tien ja, uur. Ja, tien uur. U ja. bent een uh, gratis entree. U bent van harte welkom. En natuurlijk de Grande Finale. Mm. Uh, rond een uur of negen met uh, de beachpopzingers. Met gasten. Het wordt een geweldige uh, aportejoze, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk uh, Holland Casino ook. Via een feest op het Badhuisplein. Ja, gaan met, we die, nog uh, Gerrit Jalling met, te horen krijgen met, met, bij uh, Fred? Ja, het, ja, het, ja, ja, zeker. Ja, natuurlijk. En anders zien we elkaar morgen op het circuit. Want tijdens het British Race Festival. Dus we zijn niet op de radio morgen. Nee, we zijn aan het werk. Aan het werk. Tussen 2 en 5 zo voort op zondag. Nee. Maar ditmaal non-stop. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag. Doei doei. <middels>